Van Terug naar school met Excellent. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Oh, drie over zes, ja, dat vreselijke nieuws van, uh, van Marokko komt wel binnen. Dag Kim. Goedemorgen. En dag Shema. Goedemorgen. Daar was dat weekend weer, het is weer voorbij. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het uitstekende weer van de laatste dagen, het is gedaan. Het goede nieuws is, het wordt deze week ook nog wel lekker. Ja, nou, het voelt toch hè. Dus geen slecht nieuws. Dus eigenlijk geen slecht nieuws, bijna niks, nee. Op dat vlak. Goedemorgen. morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Goeie week wel, lieve mensen, want we beginnen hier in de ochtend met een heerlijke nieuwe actie. Met jou, voor jou en iedereen rond jou. Een kleine tip misschien. Um, ja, Buurt. Ja. Buren, ja. Ja, ik had gisteren even aangekondigd op onze Instagram, heel veel mensen dachten, het heeft iets met buur te maken, maar iedereen er was ook iemand die dacht dat we K3 Senior gingen doen. Ja. Wat een heel, mooi, een heel mooie wedstrijd zou zijn. Kan ook. Ja, waarom niet eigenlijk? Ik stel je voor, man, die drie van K3 van vroeger in een jury en dan op zoek naar, uh, ja, uh, 50-plussers, K3-zangeressen. Nee? Ik, zie, ik zie jou wel helemaal enthousiast worden. Ik, zie helemaal, ik heb mijn regenboogjurkje al klaargelegd, maar dat is voor later misschien. Hoe gaat het met jou? Deel het gerust even in de app van Radio 2. Goedemorgen!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 Om even wakker te worden, dance little sister. Het is een tip van Terence van Harvey. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Anywhere, anytime. Goedemorgen, morgen, je maandag begint 12, nee, nee niet 12, 11 september is een maandag, het is de dag dat je hoort, het is 12 over 6, dat was het De dag dat je hoort op Radio 2, dat ja, de hulp voor Marokko toch een beetje op gang begint te komen ja, Shemi, je bent zelf van Marokkaanse afkomst, heb je familie daar, in die, die buurt? Nee, gelukkig niet. Ik heb wel direct gebeld naar familie om te horen of ze iets gezien, gevoeld hebben. Maar uh, ze wonen aan de andere kant in het noorden. Dus um, gelukkig uh, is dat niet zo. Ja, zijn er veel aardbevingen in Marokko? Gebeurt niet zo heel veel. Nee, en dit is ook meteen de zwaarste ramp ooit die daar gebeurd is. Mm. Um, en als het zou gebeuren, in, ook in, want mijn familie woont in het Rifgebergte. En het is nu gebeurd in het Atlasgebergte. Maar ook daar, dat is dat zijn gewoon dorpen gebouwd de huizen zijn daar niet zoals hier, zijn daar ja. niet tegen bestand de ramp zou daar even groot zijn geweest als in het zuiden mm -hmm. um, er is ook heel veel armoede net in die dorpen dus die, die huizen waren al zo klein en met niks gebouwd bijna dus die mensen hebben nu helemaal niks meer straks nog even over doorgaan, want we zitten wel met een paar vragen. Uh, wel goed nieuws, het wordt altijd lekker warm vandaag, het is wel bijzonder drukkend. Maar vanaf vandaag hebben we ook iets moois voor jou. Stel jezelf even de vraag. Oké, okay, Kim, ik zeg dan aan jou, woon jij in de beste buurt van Vlaanderen? Ja. <laughs> dat is te lang, het duurt ja, te lang. Ik vind dat zo'n moeilijke vraag, omdat je natuurlijk andere buurten niet kent, maar ik, ik woon al heel mijn leven in dezelfde buurt. Ja. Dat is natuurlijk al een beetje gek, dus ik kan dat niet vergelijken. Mm -hmm. Maar ik woon in een buurt waar iedereen elkaar kent, iedereen elkaar aanspreekt. Van ver zo'n keer de Roger die naar u zwaait. Dat vind ik heel tof. En, en je kunt zo echt bij je buren uh, twee heiren gaan, gaan vragen. En, en drie uur later komen ze uh, je ja, zuurmachine lenen. Dus er is wel buurtgevoel bijvoorbeeld buurtgevoel. Um, in mijn mama's straat ook achter mijn hoek is er een, een, een, elk jaar een barbecue in de zomer waar mm. alle buren dan naartoe komen dus er is wel een buurtgevoel kijk dat gevoel houd het even vast lieve luisteraar misschien ook bij Christel Buis uitrijken voorstel Christel goedemorgen goedemorgen ja je gaat niet meteen naar de buurt jij bent onderweg naar Luxemburg vertel eens ik, ja ik ben onderweg naar het grote Dertigdom. mijn dokter woont daar. En zij heeft een beetje hulp nodig voor de kleindochters. Ah. Dus met veel plezier ga ik babysitten. Kijk, ook ah. al is de buurt in Luxemburg, toch ga je er naartoe. En hoe lang blijven we daar, Christel? Tot uh, donderdagavond. Vrijdag ja. begint de school. Toch een paar dagen. Het leuke is, zelfs in Luxemburg kun je luisteren naar Goede Weet je hoe dat gaat? Ja, zeker. Nou, ik. Uh... Ik neem het via de Radio 2 app Alsjeblieft, deze zo, zo je ja, vol, Wij volgen gewoon mee naar Luxemburg. Christen, je bent een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. Geniet van de dag, dag en de groeten bedankt. aan de kleine kinderen. Fijne ochtend. Heel ja, veel plezier Dag.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 Miley Cyrus, I used to be young. Uh, toch een paar problemen binnengekomen. Hallo, goedemorgen. Ja, of niet. Even zelf kijken dan op de ring richting Gent. Daar gaat het al een beetje trager aan de Kennedy-tunnel. En in Oudenaard is de straat door een ongeval in beide richtingen dicht. Dus let daar een beetje op. Frederik Vets heeft het moeilijk klein beetje wel ja nu moeilijk moeilijk uh, wacht ik ga eens eventjes kijken wat hij gestuurd heeft Frederik stuurt goedemorgen. wat een ochtend vandaag ik merk het hoor dat het maandag is om vijf uur vertrokken met mijn vrachtwagen ik sta al even te wachten bij mijn eerste klant in Niel. en maar wachten dus ik had even teruggestuurd hopelijk oh, moet je niet meer te lang wachten <lacht> hè, want zo zijn we wel en hij zei ik kook nog dertig minuten maar nu komt het goede nieuws. Maar kijk, zegt hij, ik heb een goed ochtendprogramma opstaan op de radio. Dus het komt allemaal goed. Dat is het mooie. Als je een appje stuurt, dan krijg je altijd antwoord van Kim zelf. Hoe goed Want is dat Vaak, geregeld? vaak. Niet altijd. Als je last hebt van de maandag, over drie minuten, dan hebben we nieuws over Marokko. En ook over het beste Belgisch kampioenschap in jaren. Je gaat zo wakker zijn. <lacht>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 Morgen, morgen. Zometeen belangrijk nieuws over een goed Belgisch kampioenschap. Eerst dat nieuws uit Marokko. Iedereen is in shock natuurlijk door die aardbeving in Marokko. Schema, toch even kort samengevat, wie is daar op dit moment? Ja, het is allemaal vrijdagavond gebeurd in het Atlasgebergte. Een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. En ja, in het begin wist niemand zo goed wat nu eigenlijk de schade was, er kwamen berichten over enkele tientallen doden, maar nu zijn er helaas al meer dan 2100 mensen gestorven. Verschillende dorpen in de bergen daar zijn nog altijd niet bereikt door de reddingsteams, dus ja, ze vrezen dat het aantal doden toch nog kan stijgen zelfs. Ja, het maffen is natuurlijk, ik las in de krant, waar bijvoorbeeld het bifast team klaarstaat in België, maar dat die nog geen uitnodiging gekregen hebben van de Marokkaanse ja. overheid. Hoe gaat zoiets? Ja, de bedoeling is wel dat de Marokkaanse regering zelf hulp moet vragen. Dus internationale hulp, een officiële vraag. Andere landen hebben nu wel al hulp aangeboden, maar Marokko heeft tot nu toe nog maar van vijf landen hulp aanvaard waaronder Spanje um, waarom ze dat doen, we weten het eigenlijk niet zo goed, heeft het te maken met trots om het allemaal zelf te willen doen, want dit is in ons land gebeurd, wij zullen het wel allemaal regelen um, we weten het niet, maar het is toch wel ja. heel opvallend, want iedereen ter plaatse zegt dat er nog heel veel hulp nodig is er zijn nog altijd mensen niet bereikt er liggen misschien nog zelfs mensen levend onder het puin, ja. elke minuut telt, waarom laten ze dan geen hulp toe en daar zijn er ook nog eens naastgoden ja, ja. ja, We volgen het allemaal op en we gaan nog voor negen uur even bellen met iemand die in het gebied zit een Belgische vrouw om te horen hoe het daar intussen is. We moeten even naar Dentergem, West-Vlaanderen. Lieve mensen, daar is dit weekend iets gebeurd: het Belgisch kampioenschap Vrouwenschouwen. Vrouwenschouwen, Schema, vertel ons alles. Dat is eigenlijk een kampioenschap dat oorspronkelijk uit Finland komt. En de man moet dan een hindernissenparcours afleggen met zijn vrouw in zijn nek of op zijn rug. Uh -huh. Maar we zijn natuurlijk al 2023, dus het Belgisch kampioenschap is al wat gemoderniseerd. Het moet niet per se de man zijn die de vrouw draagt. Het mag ook andersom, of twee vrouwen of twee mannen. De enige regel is dat de persoon in je nek of op je rug minstens 17 jaar moet zijn en ook minstens 49 kilo moet wegen. En de winnaar van dit jaar zijn Elias en Min uit Ieper, Elias droeg min in 1 minuut en 15 seconden het hele parcours over. Amma, ik heb net een foto gezien, indrukwekkend toch wel. Alhoewel is dat gewoon, ik dacht dat hij echt zo uh, ja, boven, boven zijn hoofd ging tillen, maar het zit gewoon in zijn rug. Ja. Mag ik kiezen? Zeg, Shema, maar ligt dat aan mij of, of voel ik zo'n beetje een uitdaging opkomen voor Peter? Ik weet het niet, hè? Zou jij dat kunnen, Peter? Om jullie op te tillen? Ja, waarom zou in die, in die dat niet kunnen? Ja, ja, en een parcours, hè. Een parcours. Gewoon even rond Oh, hij staat al recht. Af, geen probleem. Oei, ja, enzo, ja dan doen dat al we al gewoon recht. even. Geen probleem. Kijk even mee in de app van, uh, van Radio 2. En dus hoor je de topsong. net op voor een hele ja, ja, Radio 2. Komt goed. goedemorgen morgen. Peter en Kim. Ja, kom maar even in mijn rug. Oké. Okay. Okay. Oh. oh, oh nee, maar geen pijn doen, hè. Ja, voilà. Zie je zo. Allee, we zijn weg. Hopla. niet. hindernis. Hopla, ja. Ja, ja. Je haar wel brengen. Nee, nee, nee. Door de regen en de wind. Maar liefst één hand yeah. aan het stuur. Ja! Door ja. de paardijen. Hoe is het zo ver? En er is. Is ja! En de derde is de zwiegel. Elk bericht kon daar. Want hij was mooi, belieft op pa. Ja! ja. ja. Oh. En had toch zoiets gedaan? En? Want hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was moord verliefd op haar oeh, oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Tweede klas, haar VWO Meteen door het huis naar de kamer Midden in de nacht, wat misschien werd ik me dood En onze allergrootste angst was de vader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 ik Volg blijft overgaan This is the story of my baker The meanest cat from old Chicago town van Bonium. Het is half zeven intussen, het belangrijkste nieuws. Uit je buurt zometeen, eerst Shema Saysay. Goedemorgen, hoe meer fijnstof er in de lucht hangt, hoe vaker mensen naar de huisarts gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie in 20.000 wijken in ons land. Fijnstof is heel slecht voor de gezondheid. Je kan bijvoorbeeld problemen krijgen met je luchtwegen en hart- en vaatziekten krijgen. De Marokkaanse regering zet een noodfonds op voor de slachtoffers van de zware aardbeving. Er zijn daar nu al meer dan 2.100 doden en zeker 2.400 gewonden gevallen. Intussen zijn er steeds meer hulpacties van mensen in ons land. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. Ook in onze provincie zijn er op verschillende plekken acties voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. In Wilrijk bijvoorbeeld zijn drie jonge mannen een inzamelingsactie gestart. De mensen kunnen hun spullen komen brengen naar een inzamelpunt aan de Boomse Steenweg. En de solidariteit is erg groot, vertelt Omar Yacoubi, een van de vrijwilligers. Super druk. Dat is allemaal actiereactie. Ik uh, kan alleen nog een oproep doen om nog meer mensen te laten komen. Die hoeven geen geld te brengen, maar liefst geen kleren. Dat kunnen zeker... Uh, Tentengebruik, dekens, medische spullen, babyvoeding, vochtige doekjes. Alles eigenlijk wat een mens nodig heeft om te overleven daar de komende weken. Ook in Turnhout is een inzamelactie in de moskee gestart in de Otterstraat. Zij roepen vooral op om geld in te zamelen en dat is ook wat het Rode Kruis aanraadt. In Mechelen wordt bekeken of er één grote actie op poten kan worden gezet en dat samen met de stad. De brandweer is het voorbije weekend vier keer moeten uitdrukken naar recreatiedomein De Nekker in Mechelen na een noodoproep over vermiste kinderen. De kinderen werden telkens ongedeerd teruggevonden, gelukkig. Volgens directeur Danny de Wit gebeurt het steeds vaker dat er oproepen zijn voor vermiste kinderen. En hij vindt dat ouders beter moeten opletten. De ouders of de begeleiders moeten de kinderen houden. Mijn redders houden alleen de vijf in toeg voor de zwemmende kinderen. Maar wij gaan geen kinderen... In drooghouden, wij zijn geen oppassen. Bent u met uw kinderen aan het water? Is een speeldag voor de kinderen, maar is een werkendag voor de ouders of voor de begeleiders. Die moeten hun kinderen doorhouden. Is geen rustdag voor de ouders. De nekker was het voorbije weekend volledig volzet. Er kwamen op beide dagen telkens 3.000 bezoekers. En de jaarlijkse bloemencorso heeft weer heel wat toeschouwers naar Loenhout gelokt, ondanks de hitte. Er reden meer dan 30 wagens mee, met telkens tussen de 350.000 en 700.000 bloemen. En die hadden toch wel wat last van de warmte. Herman verschragen van de organisatie. We hebben gisteren een fantastische corso gehad, weliswaar, met uh, tropische temperaturen. Maar de mensen hebben dat netjes doorstaan, ook degenen die de wagens hebben moeten duwen, de bloemen die zaterdag vers op de wagens worden gestoken, die zijn wel een beetje gekrompen door de warmte, waardoor dat een klein beetje de ondergrond van de bestoken wagen zichtbaar werd hier en daar, maar dat heeft niet gestoord. Op de website van Vrt Nieuws kan je nog foto's bekijken van de bloemenpracht daar in Loenhout. Opnieuw vrij zonnig met hoge bewolking. Deze namiddag verschijnen er stilaan enkele stapelwolken. De maxima, maxima liever schommelen rond 28 graden. Morgen eerst opklaringen en zwaar bewolkte periodes. Later buien met onweer en die kunnen plaatselijk hevig zijn. Het wordt ook een stukje frisser tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van Veertiennieuws. Daar is die hajo, 4 over half hey. zeven. Waar staan we stil? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, naar Antwerpen een beetje aanschuiven al op de e 313 vooraf vanaf uh, Dan is het al vrij druk op de Antwerpse ring richting Gent. Met uh, 20 minuten vertraging van Borger Hout tot aan de Kennedy-tunnel. De binnenring rond Brussel, daar verlies je intussen 10 uh, minuten tussen groot Bijgaarden en Vilvoorde. En tot slot een ongeval op het spoor. En daarom rijden er momenteel geen treinen tussen Tielt en Lichtervelde. Heb je een uh, lekkere weekend gehad, Ja, het was wel warm. Oef. Begint, ah, ja, maar, maar, maar het was wel leuk. Het was leuk. Absoluut. <laughs> Tuurlijk. Wat. Terasje, ja. Jouw, wie kent wel, dat van schema is ja, dat was een beetje tegengevallen. Het verhaal hoor je over vijf minuten. Het is niet zo prettig, maar we moeten het vertellen. Je hebt nog zo van die mensen die op hun data moeten letten: The Last Ones zonder unlimited internet.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 Jij grijpt graag je kans? Mediamarkt biedt je de laatste kans. Kies je favoriet uit een pak stoktoestellen. Het is nu of nu, want op is op bij Mediamarkt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 Goede morgen, morgen. en Kim. VRT Radio 2. Een nieuwe dag, een nieuw schandaal: We zien geweld. Drinken een slokje wijn Je vraagt je voortdurend af Waarmee we bezig zijn De verjaagd oneenigheid op je ziel, begraapt de strijd Gewoon beginnen bij jezelf Langzaam naar buiten toe Neem elkaars handen Smeet nou die van just a Songfestival en Lilian Saint-Pierre Soldiers of Love, soldiers of love. Morgen. Dit jaar sturen de vrienden van de RTB iemand dat ze Musti, musti die gaat ja, volgend jaar pas ons land vertegenwoordigen bon, Dit weekend moet het erover over hebben Ik zie dat uh, een prachtige luisteraar haar huis blauw heeft geschilderd. Dat is goed nieuws Ja, dochter heeft gedanst ja, ik had een heel fijn weekend. Mijn dochter heeft voor de eerste keer een sport gedaan. Ze is op dansles geweest. En ik was zo heel tijd blijven kijken, want ja, ze kan soms nogal ja, koppig zijn en zo. Maar ze deed uh, ja, wat de juffen zeiden. Ze deed keigoed mee. En ze vond het zo leuk dat ze heel de weg naar huis, nog met haar armen alle bewegingen, en dan thuis aan de papa laten zien. En zei, ik ga volgende week zeker terug. Dus we hebben iets gevonden wat ze leuk vindt. Uitstekend. Minder Mijn. leuk. Wat zeg je? Heb jij het lukken? Ik heb mijn verjaardag gevierd, ja. De, mijn dochter is 30 jaar geworden. In tegenstelling tot jouw dochter, is die al iets zelfstandiger uh, ja, uh, en zo. Die ja. danst niet meer Oficiat? zo. Op, niet. Dankjewel. Dank je wel, ja. Heb je goed gedaan? Vandaag is ze 30 jaar, exact. Vandaag? Exact 30 jaar geleden dat ik uh, papa ben geworden. En ja, zeg. Ja, het is een ding hoor. Maar goed, lang verhaal. Maar het beste verhaal kwam toch van, uh, van Shema. Het, best, het is geen goed verhaal, want er is ingebroken in je auto. Wat is er precies gebeurd? Ja, we waren gisteren naar een waterpark gegaan in Nederland. En we dachten, we moeten naar huis, want morgen moeten we vroeg opstaan. Dus we gaan naar de parking. En ik doe de deur open en die ging gewoon direct open. Normaal gezien moet ik het eerst met het slot open doen en dat lukte niet. En ik zag daar een leeg scherm. Het scherm was gewoon volledig weg. Het dashboard was open en daar was ook de cd-speler weg. En dan pas zag ik eigenlijk dat, het, dat de zijruit was ingeslagen. Oh. En dan uh, op de autostoelen van de kindjes... Al het glas lag daar gewoon verspreid. Dus ik was volledig in shock. Er was een parking met zeker duizend auto's. Maar uh, ze hebben blijkbaar alleen de mijnen uh, geviseerd. Echt gewoon een raam ingeslagen, spullen eruit. Dat is toch van je meest degoutante dat je kan voor hebben. Ja, ik denk altijd dat het iemand anders overkomt. <laughs> dat ja. En, en, en uh, hebben ze buiten dat spullen van jullie zelf mee? Of lagen er dingen in het zicht? Of? Nee, nee, er lag niks in, in het zicht. Ik denk dat ik 1 euro nog mis. Dat ja. heb ik nog snel meegenomen. Ze hebben wel zitten zoeken, want alles lag wel open en alle rommel was overal verspreid. Maar uh, ik heb dat de politie gebeld mm -hmm. in Nederland. En dan zeiden die doodleuk: Ja, voor zoiets komen wij niet ter plaatse in Nederland. Ach oh man, dat soort dingen, ja. ja. En ik dacht <laughs> in mijn hoofd: Ja, maar vingerafdrukken, moeten jullie toch even zoeken als vingerafdrukken? Ja, doei. maar het komt er eigenlijk op neer. Dat jij als crimineel zo'n dingen kan doen, wetende dat de politie er toch niets aan gaat doen. Dat, ja. Wat mij eigenlijk nog het ah, kwaadst ja. maakt. Hmm. En daarnaast ook, het, wat mij het, wat kwetsbaar doet voelen, is dat er iemand anders in mijn privé spullen zat. En dat vind ik gewoon heel... Aan, aan, aan, en ook, ze zien ook dat er kinderen in zitten, dat er, die, die autostoelen zitten daar, die hebben ze gelukkig niet meegenomen. En dat ze dat dan toch doen... Dat betekent dat je gewoon echt geen geweten hebt. Nee. Ja, klopt. Ja. Maar moet je dan ook gewoon je plan trekken met dat op te ruimen, met dat glas weg te halen, met je raam? Ja. Want je moet wel terug naar huis. En wie gaat het doen? Dat was eigenlijk nog ook een groot probleem. Dus wij hebben dan uh, de laatste mensen die er nog werkten aangesproken op die parking. En die keken echt naar elkaar: van ja, niet ons probleem. Oh. En dan heb ik daar uiteindelijk mee moeten kwaadmaken. Er was één iemand die wel nog wilde helpen. En die verwees met woord aan nog iemand anders. En die mens was uh, absoluut niet behulpzaam. Ik moest echt beginnen roepen van, hallo, ik ben een burger in nood Ik kan zo toch niet naar België rijden Ik had toch niet mijn kind in een autostoel vol glas zetten. Vol glas, ja uh, Ik had toch niet mijn kind naast een kapot autoraam zetten hmm. Dus um, dan heeft hij uiteindelijk, na, nadat ik hem echt heb afgedreigd <laughs> Toch maar uh, mij meegenomen en dan een stofzuiger gegeven Die volgens hem heel ver weg zat, maar uiteindelijk heeft alles <laughs> snel gevonden Uiteindelijk heeft hij zich dan wel uh, half verontschuldigd, uh, maar bleef hij wel zeggen, ja, normaal gezien doen wij dit niet. Ook al is het op hun terrein gebeurd. Zelfs, ik, ik heb niet eens gesproken over aansprakelijkheid. Ik dacht, nee. ik dacht, misschien die gaat hier zeggen dat het onze schuld is. Nee, daar heb ik nee. niet over gesproken. Ik heb gewoon gevraagd om hulp om naar huis te kunnen rijden. Ja, echt vermijden kun je het niet natuurlijk, maar uh, toch maar even... Ja waarschuwen van let nog op, steek die spullen niet, maar die zitten dan vast in je auto, ja. cd speler zo kun je niet aan doen. Nee. In Hevel is er als, uh, gewoon ook laptops uh, gestolen door een bewoner die dan door de warmte het raam had laten openstaan. Krijg je dat soort dingen ook. Blijf open. gewoon af mekaar spullen. Onwaarschijnlijk. Dit is Coldplay.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 Because because have come from different states girls we are made of each other baby Oplei en BTS 13 voor 7 jaar. Nog even aan het bekomen van het verhaal van Schema. Het is van het weekend ingebroken in haar auto. Uh, Dries de Neef zegt heel duidelijk: respect voor andermans materiaal blijft toch echt een probleem hier bij ons in Scandinavische landen. En in Oostenrijk trouwens laten ze gewoon zonder probleem hun voordeur los. Hm. Moet je hier eens proberen. Onwaarschijnlijk. Maar bon, gelukkig, die auto is, uh, is verzekerd. Dus dat is, uh, dat is gecoverd. Ja. De, vooral de politie wou niet afkomen omdat ze voor zo'n dingen niet meer uitdrukken. Het ging wel overal in Nederland, voor alle duidelijkheid. Ja, ik weet niet of ze het in België wel zo doen. Maar ik ja. wil wel nog een, iets grappigs meegeven. Die cd-speler, ik denk dat ze daar niet veel mee kunnen doen. Want mijn zoontje heeft twee jaar geleden een stuk van 50 cent erin gestoken. <lacht> dus ik denk nu, ha, karma. Voilà. Ja, staat vast goede muziek om die 50 cent. Het is 12 voor 7. Ja, lieve mensen. Margot van de Regio. Margot van de Regio kun je ook gewoon zien in onze app van Radio 2 of Live of VRT1. Ze rijdt misschien rond met jou. Want vandaag zit ze in Bochelt in Limburg. En dat heeft een heel goede reden. Dag, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Want in Bochel is een zeer goede buurt. En met die buurten gaan we iets mee doen. Leg eens uit, naar welke buurt ga je, Margot? Wel, ik ga naar een buurt in de Molenstraat. Een straat waar ik vorig jaar gigantisch veel uh, geweest ben, weet ja. je nog? En ik heb daar toen een heel leuk bericht binnengekregen van Toon. Want die organiseren daar elk jaar een gigantisch groot buurtfeest. En dat was nu toevallig gisteren. En de hoofdrolspeler van dat buurtfeest is naast de buren uiteraard... De bakoven. Daar staat dus een gigantisch grote oven waar heel die buurt één keer per jaar samen brood bakt. Een heel tof proces waar dat dus ook een feest aan wordt gekoppeld. En ik ga eens gaan luisteren en mee gaan opkuisen ook. Um, wat die buurt, zo'n fijne buurt maakt, misschien wel een beste buurt maakt. Een beste buurt. Hou dat even vast, lieve luisteraar. Want daar gaan we iets mee doen met die beste buurt. Misschien is dat wel jouw buurt. Tot straks, Margot. Over een uurtje. de regio. Warmte hangt nog een beetje in de lucht. De hittegolf is bijna, bijna voorbij. Goedemorgen, morgen. Er kwam nog een kleine reactie binnen op het verhaal van Shema. Ze is ingebroken in haar auto, politie is niet afgekomen, deden is niet in Nederland. Bart Smolders zegt, ja, bij ons komen ze ook niet voor, zelf ondervonden. En Lieve ook, we hoorden net het berichtje van de inbraak in de auto. We hebben het in gehad, onze auto net voor de deur. Ook hier komt de politie daar niet voor. Je moet op het kantoor dat uh, gaan aangeven. Ben je weer geïnformeerd. Maar, wel goed nieuws binnengekomen. Ja, Siel Klaas heeft een vraagje. En uh, ja, als goede Denken wij, daar gaan wij aan voldoen. Dus hij vraagt, kan je Nieke van Hoven provisiat wensen? Onze dochter wordt vandaag 11 jaar en ze vindt het nog altijd geweldig om te verjaren. Dus je hebt heel dikke kussen van mama, papa en grote zus. Ja, en nu dus ook van ons. En op 11 september 11 jaar worden? Dat is goed gedaan, zeg. Deze is een paar jaar ouder, Mick Jagger. Nieuwe song van de Rolling Stones. Het is een goeie Angry.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 Dat kan allemaal met een rijbereik van 406 kilometer. Vertrouw op de nieuwe elektrische Peugeot i2008 met zijn nieuwe 3D-i-cockpit en geconnecteerde diensten. Je laat hem op tot 80% in 30 minuten. Kom hem ontdekken tijdens onze opendeurdagen van 11 tot 16 september of ga naar Peugeot.be. Peugeot. Woon jij in de beste buurt van Vlaanderen? dan maakt de Goeiemorgenmorgen jou ontzettend gelukkig. Met een feest, een groot feest. Elke dag, telk voor twee. VNT, Radio 2. Het is 7 uur, belangrijkste nieuws. Shema Saisa. Goedemorgen. Fijn stof in de lucht leidt tot veel gezondheidsproblemen. En in Marokko blijven reddingswerkers zoeken naar slachtoffers van de aardbeving. Hoe meer fijnstof er in de lucht hangt, hoe vaker mensen naar de huisarts gaan. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen in 20.000 wijken in ons land. Fijnstof kan leiden tot onder meer problemen met de luchtwegen en hart- en vaatziekten. Luchtvervuiling kost de overheid daarom ook heel wat geld, zegt Christian Hormans van de onafhankelijke ziekenfondsen. Het is niet alleen slecht voor onze gezondheid, maar ook voor de financiën van de ziekte- en kwaliteitsverzekering. Wij hebben een simulatie gemaakt en we zouden 43 miljoen op jaarbasis kunnen besparen indien iedereen in de wijk zou wonen met een lage concentratie aan fijnstof. Woensdag stemt het Europees Parlement over een voorstel om tegen 2030 strengere normen in te voeren voor fijnstof. De Europese Commissie wil dat pas tegen 2050 doen. Nee. De waterkwaliteit van de Maas is vorig jaar sterk verminderd. Dat komt onder meer omdat er meer schadelijke stoffen worden geloosd. Vorig jaar zijn 79 stoffen gemeten in hogere concentraties dan de Europese norm toelaat. De Maas levert drinkwater voor 7 miljoen mensen, maar de Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven zeggen dat het steeds moeilijker wordt om drinkwater van goede kwaliteit te leveren. De Marokkaanse regering zet een noodfonds op voor de slachtoffers van de zware aardbeving. Er zijn nu al meer dan 2100 doden en zeker 2400 gewonden gevallen. Heel veel landen hebben hulp aangeboden, maar Marokko heeft nog maar vijf landen toegelaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft gisteravond nog reddingsteams gestuurd. Er zijn nog altijd verschillende dorpen die niet bereikt konden worden, dus alle hulp is nodig. En daarom zijn er op verschillende plaatsen in ons land ook inzamelacties voor de slachtoffers van de aardbeving. In in Antwerpen hebben drie mannen een inzamelpunt opgericht waar mensen allerlei spullen kunnen afgeven. Een van de vrijwilligers, Omar Jakubi, vertelt wat ze nog nodig hebben. Ik kan alleen nog een oproep doen om nog meer mensen te laten komen. Die hoeven geen geld te brengen, maar liefst geen kleren. We kunnen zeker tenten gebruiken, dekens, medische spullen, babyvoeding, vochtige kukjes. Alles eigenlijk wat een mens nodig heeft om te overleven daar de komende weken. En in Brussel houden zes gemeenten samen een inzamelactie. Morgen opent er in Anderlecht een opslagplaats waar je materiaal kan binnenbrengen. Op het EK Volleybal in Italië zijn de Belgische mannen uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finale met 3-1 tegen Polen. Dat is de drievoudige wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. Assistent trainer Chris Eikmans heeft er toch gemende gevoelens bij. We laten hele goede dingen zien, maar het is net niet. En dat was in de poelen zo. We wisten dat we moesten stunten tegen of Servië of Duitsland om een goede poelenpositie te hebben, om een goede kruisloting te hebben. Dat is net niet gelukt. En nu spelen we twee goede sets tegen Polen, maar we hebben ook twee mindere sets gespeeld. Dus dat is het dubbele gevoel. Op de US Open Tennis in New York heeft Novak Djokovic de finale gewonnen. Hij versloeg Daniel Medvedev met 6-3, 7-6 en 6-3. Djokovic is 36 en heeft nu al 24 Grand Slam finales gewonnen. Dat is evenveel als de Australische Margaret Court die 50 jaar geleden ook zoveel won. Djokovic heeft zich nooit kunnen inbeelden dat hij 24 Grand Slams zou winnen, zei hij. Ik heb nooit gedacht dat ik hier met with zou praten over 24 Slams. Ik heb nooit gedacht dat dat de realiteit maar, de laatste paar jaar heb ik een kans gehad. Ik heb een kans in de history En waarom niet als het En de voorzitter van de Spaanse voetbalbond neemt dan toch ontslag. Luis Rubiales staat al weken onder druk nadat hij een speelster van de Spaanse nationale ploeg op de mond had gekust na de WK-finale. De bondsvoorzitter zegt nu dat hij zijn werk niet meer goed kan doen, maar hij blijft erbij dat hij niks verkeerd heeft gedaan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen zal de bijaard om vijf uur vanmiddag het Marokkaanse volkslied spelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. En er wordt ook één minuut stilte gehouden. En de jaarlijkse bloemencorso heeft weer heel wat toeschouwers naar loenhout gelokt. De bloemen ondervonden wel wat last van de hitte. Nu vrij zonnig. Deze namiddag verschijnen er wel stilaan We stapelwolken. Het wordt zo'n 28 graden. De komende dagen wordt het uh, terug iets frisser. Meer nieuws uit Antwerpen in de Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de problemen op de weg vertel eens. Die beginnen op de E40 naar de kust. Daar moet je tussen Lopem en De Haan opletten voor een ongeval. Er zijn twee rijstroken dicht. De eerste files zijn daar aan het ontstaan. Naar Antwerpen een flinke spits al op de E313. Met 20 minuten vertraging vanaf Massenhoven zie ik. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar vlies je ook 20 minuten. Dat is van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel. Vooral drukte op de E314 met 20 minuten vertraging tussen Bekkevoort en Holsbeek zie ik. En verder ook 10 minuten vanaf um, Halle zie ik op de E429 en op de E40 vanaf Everberg als je vanuit Leuven komt. De binnenring rond Brussel, daar gaat het ook 20 minuten langzamer, van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. In Oudenaarde is de straat richting Kruishout en Verspert komt door een ongeval, je moet er plaatselijk omrijden en ook nog één probleem te melden op het spoor, want door een ongeval rijden er geen treinen tussen Tielt en Lichtervelden. En gelukkig is er een song waar je een beetje make-up mag voor gebruiken. Radio 2, Goedemorgen, morgen. Peter en Kim Elke dag telt voor 2 Van Kiss uh, Dit nummer staat ook op het nieuwe album van Hel Met Lottie, met twee L'en En dat album is het best verkochte album Van heel Vlaanderen Die is lekker bezig uh, Van heel België, denk ik zelfs Misschien wel van heel de wereld nou ja, dat Het is een maandag 11 september, het wordt altijd lekker warm vandaag. En morgen alweer een gezellige boel. We hebben bezoek van uh, Otto Jan Ham, die bezig is met een talkshow, Amai Seguau. En onze weervrouw Jacob die zorgt dat je weer iets bijleert over de wetenschap en over mussen. Verhaal wil je absoluut horen morgen. Maar het is ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat er ja, verschrikkelijk nieuws is over de aardbeving in Marokko. Intussen al meer dan 2.100 mensen gestorven. Er is gelukkig ook veel solidariteit. Mensen verzamelen van alles. Heel veel inzamelacties. Ja, Shema, vertel eens. In Gent bijvoorbeeld is er de organisatie VZW Burgerplicht, waar een inzameling gestart is. In Vilvoorde zou ook al een convooi klaarstaan met goederen om een van deze dagen te vertrekken. En ook in Wilrijk worden op dit moment goederen ingezameld. Die zouden dan morgenavond moeten vertrekken. En wat hebben ze dan vooral nodig? Ja, alles wat ze nu dringend kunnen gebruiken. Tenten bijvoorbeeld, maar ook dekens, babyvoeding enzovoort. Kledij voorlopig niet, omdat het niet noodzakelijk is. En ja, anders zouden er te veel spullen zijn die in de weg zouden liggen waar ze daar niets mee kunnen doen. Je kan ook geld geven, um, maar ze hebben liever dat je gewoon met dat geld spullen koopt die heel dringend nodig zijn. Dan zijn ze versneller, kunnen ze alles snel opsturen. Ja, ik zie ook het rode Kruis vraagt ook om, eh, om hulp. Op VRT Nieuws moet je maar even kijken, dan kun je ook zien welke actie er is in jouw buurt bijvoorbeeld. Of hou onze regionale uitzendingen in de gaten. Vanmiddag bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, vlaams brabant Luxemburg, dat laatste niet...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 Leed voor een keer.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 Meteen speel je punto punto met de eerste vraag. Er is een antwoord met een X. Een X waar muziek uit komt over twee minuten. Een beetje durf kan uw leven veranderen. Daarom zoekt Europa Bank samen met u naar de beste persoonlijke lening op afbetaling. Europa Bank. De bank die durft. Let op geld lenen kost ook geld. Wereldtournee Harry Styles brengt 6 miljoen euro op voor goede doelen. Kleuterschool 1000pot haalt 600 euro op tijdens sponsortocht.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 Excellent, maken we terug naar school betaalbaar. En daarom... ...hebben we de HP Pavilion X360 Convertible met touchscherm, oh? een Intel Core i5-processor, hmm? 16 GB geheugen, 512 GB SSD-opslag en, en... Voor hoeveel? 699 euro. 699 euro? Wow, ik krijg hoesten Om terug naar school te gaan. <tie> ik ook. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.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 Punto, punto. Use de eerste letter om de juiste antwoord te Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, Danielle uit Stabroek. Morgen, iedereen. Goedemorgen. Ben je bent Leerkracht Goedemorgen. En zesde middelbaar. Alle leerlingen zitten op dit moment ook te luisteren om jou te steunen. Oh, dat weet ik zozeer niet, zo. want ja. ik geef wel een beetje verder les dan waar ik woon eigenlijk. Normaal ben ik nu al onderweg met de auto, maar ik ben thuis omdat het mijn vrije dag is. Oh, en dan speciaal opgestaan om Punto Punto te spelen. Ja. De druk ligt hoog, dat besef je natuurlijk. Danielle, we gaan spelen. Punto, punto. Zometeen start de klok. Ik stel je vragen. Je krijgt een één letter, krijg je. je vult gewoon aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve ook. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met een muzikale X. Welke X was de naam van de band met Gene Thomas en had een mega hit met on-and-on? Welke Y is de voornaam van oud termiële Termen die ooit de Brabant fout zong? Yves. Welke Z is een ander woord voor je schoonbroer? De... Schoonzus. Welke A is de deelgemeente van de Pannen en de thuishaven van Plokstaland? Adinkerk, ja. Ah, we gaan even overlopen. De X, de naam van de band van Gene Thomas met on en on een megahit, dat was Accession. Nee. De Y van, uh, ja, tuurlijk wel, oud premiële termen was Yves. De Z, een ander woord voor je schoonbroer, was niet schoonzus. Dat zou bijzonder geweest zijn. Maar zwager. Zwager. En de A, de deelgemeente van de pannen, de thuishaven van Plopsaland, was inderdaad wel Adinkerke. Maar... Punto, punto. En dan speciaal opgestaan, Danielle. Ja, het leven is aan de deur hè. Dat nemen we mee vandaag. Zetten we op een tegeltje. Dank je wel om mee te spelen. Dag je jou. Spel Speel morgen zelf mee en win jouw Morgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Spijtig, hè? Ja. Ja, maar vooral, dan sta je dan speciaal op. Ja, maar heeft gelijk. Niet gewonnen is altijd mis, of zoiets. <laughs> Dat <is> waar, hè? <laughs> Niet geschoten is nooit gewonnen. Ja, ook okay. I felt right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the run out. giving it my best. stop me. I reckon it's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 I scooch on over closer, dear And I will nibble your ear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 And I'm yours. Kies Willems. Leefslim. Amai, die hittegolf het heeft deut gedaan. Maar weer, Bram, wat krijgen we vandaag? Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dag 8 uh, uh, van de hittegolf krijgen we vandaag. Want dat uh, is nog niet gedaan. Hè. Nu, het, is, het is wel de laatste dag vandaag. Want de verandering is op komst. Vandaag halen we geen 30 graden meer. Maar nog wel 7 of 28 graden in het binnenland. 23 graden aan zee. Dus zoals ik al zei, dag nummer 8 van die hittegolf. Dus, hè. Met dan uh, in de loop van de namiddag wel meer en meer van die stapelwolken. En misschien valt er na de middag al een bui. Maar het zal vooral vanavond en vannacht zijn dat we toch wel veel buien over ons heen gaan krijgen. En die buien die kunnen echt wel hevig zijn met onweer en eventueel zelfs met hagel. Dus Oei. toch maar een beetje opletten vannacht. Ja, inderdaad. Eh, minima zo tussen 15 en 19 graden. Ja, en ook morgen wordt een beetje een wisselvallige overgangsdag. Dat wil zeggen dat we opklaringen krijgen. Dus af en toe komt de zon er wel een keertje door. Maar er zullen ook nog buien zijn. En die buien die kunnen opnieuw intens zijn. Het wordt minder heet morgen, maar nog altijd aangenaam warm met 22 of 23 graden. Zwak tot matige bries uit het westen. Woensdag start dan met heel wat buien, maar in de loop van woensdag wordt het droog en zonnig bij 22 graden. Dus dat is echt heel aangenaam. En dat, dat aangename weer nemen we mee naar donderdag en vrijdag. Zon en wolken dan en 23 graden. Weinig wind. Echt ideaal fietsweer of om te gaan wandelen bijvoorbeeld. En dan het weekend. Dat ziet er opnieuw wat warmer uit. We gaan naar 25 20 graden. Uh, misschien zelfs hier en daar nog wat meer. Maar het wordt ook wat wisselvalliger, met op zaterdag misschien een enkele bui en op zondag toch wel wat meer buien. We mikken alweer op het weekend. Dat vind ik mooi op maandag. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Dankjewel, Bram. Fijne ochtend nog. Dada. Alle nieuws en alle weer kun je nog even checken bij ons in de app van Radio 2 ook. En daar zie je zometeen iets fantastisch, want... Kim, we had het net al over. En lieve luisteraar, ik hoor het ook even naar jou. Wat maakt jouw buurt nu een goede buurt? Wat vind je nu belangrijk aan je buurt dat je zegt van, eh, wel, daarom woon ik daar graag? Wat, wat heb jij daarmee, Peter? Want ik weet dat jij op heel veel verschillende plekken gewoond hebt. Ja, ik heb euh, zeer veel. Maar de laatste waar ik nu woon, dat, dat zijn de mensen toch wel. De omgeving ook natuurlijk. Maar de mensen... Ik heb bijvoorbeeld een buurman. Buurman Chris. Ik heb twee buurmannen Chris. Dat is leuk, dan weet je je dat weten ze niet overigens. Dat is makkelijk. Ja. Nee, maar buurman Chris die, uh, die heeft kippen en, uh, en, en konijnen en katten en zo. En dan ga ik af en toe zijn uh, kippen en zijn konijnen en, en dat soort dingen water geven als die op reis zijn, bijvoorbeeld. En om een keer als wij zelf De planten zijn, of de kippen water geven. Uh, gelang de dus zin. En dan, hij komt er bijvoorbeeld onze posten, uh, onze post leggen en dat soort dingen. En elk jaar hebben we minstens één buurtfeestje. Doen we ook dan. Waar buurman Chris dan... Uh, die moet dan echt met een kruiwagen naar huis gebracht worden. Uh, omdat hij zoveel eet natuurlijk. Dat soort dingen. En dan, of drinkt. Uh, ja, dat <lacht> heb jij nu gezegd. Maar uh, het is al zo dat iemand van onze buren voorgesteld heeft om met de buren naar de Ardennen te gaan volgend jaar. Dus om maar te zeggen... We hangen aan elkaar. Maar je bent wel, dus wel heel content van je buurt. Heel tevreden, ja. En daarom, lieve luisteraar, dachten we van... Hoe fijn zou het nu zijn als we jouw buurt leren kennen. Ja. Dus deel nu even de verhalen uit jouw buurt en zet er vooral even bij waarom jouw buurt de beste buurt van Vlaanderen zou zijn. We gaan er binnenkort iets mee doen. Nu delen in de app van Radio 2. Elton John, stel je voor dat hij in je buurt woont. Altijd goede muziek. Dan heb je een groot huis, denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen. You can never know what it's like Your blood like is just like ice and There's a cold and light that shines from you You wind like the you high.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 Made for men to cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown standing van Elton John. En Boer Bart, die is blij. Boer Bart, van de show uit Heer. Boer Bart, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen allemaal. Zeg, boer Bart, hoe weet je eigenlijk met je familienaam? Danen. Ja, nee, saai. We gaan gewoon Boer Bart. Veel leuker. Dus dat, is, dat ja. goed. Maar je was tevreden toen je weer mam Bram hoorde vertellen? Zeker, zeker en Ja, Na acht dagen zo'n hitte, was het echt niet meer fijn om te werken daarin. Hè. Dat snap ik. Ja, dat is altijd... En dan, uh, Hoor je die afkoeling komen, ja, dat is ideaal. Dan ben je blij. Hoe zit het ja, met jouw te... buurt trouwens, Boerbart? Oh, heel goed, heel goed. Mijn buren, als die uh, twee, drie keer per jaar op vakantie gaan, hé, hey, Boerbart, hou je een, een, een oogje in het zeilen. zeker dat Zeker, dan, geen probleem. Kijken, dat ja, ik heel... heb je nodig, hè? Ja. Heel fijne buren, echt waar. En ze kijken ook, ook naar mijn dieren en ze water moeten hebben of zoiets. Of uh, tellen ze mij, hey, Boerbart, kijk daar de dus doet en dan ga je altijd kijken. Wacht, noemen ze jou ook gewoon Boerbart? Tuurlijk. De, bu de buurt van Boerbart. Iedereen gaat ja, jou ja. nu zo noemen, hè, nu je zo op de radio komt. Rekent, nou, dat mag, dat mag. Op oh, Boerbart kan je rekenen. Sowieso. Vooraat, dat is goed. Boer Bart, dank Boerbart, dankjewel. Jouw verhaal blijft welkom over jouw beste buurt. Daar gaan we iets mee doen zometeen. Deel het zeker even in de app van Radio 2. Het nieuws uit je beste buurt komt er zometeen aan. Eerst schema, het is half acht. Goedemorgen. Hoe meer fijnstof er in de lucht hangt, hoe vaker mensen naar de huisarts gaan. En mensen die ergens wonen waar veel groen is, gaan ook minder naar de huisarts. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Door fijnstof kan je bijvoorbeeld problemen krijgen met je luchtwegen en hart- en vaatziekten. Er zijn steeds meer hulpacties voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. In Antwerpen is er vandaag een herdenkingsmoment en de stad Brussel opent een rouwregister. Marokko zelf aanvaardt intussen nog maar weinig internationale hulp, hoewel er nog verschillende dorpen niet bereikt konden worden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen, nieuws uit Antwerpen met Sam de Meulder. De stad Antwerpen houdt vanmiddag een herdenkingsmoment. Dat wordt je al van Eschema voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Om vijf uur zal de bijaard het Marokkaanse volkslied en de Vlaamse leef spelen in bijzijn van de burgemeester en de schepenen. Daarna wordt aan het steen een minuut stilte gehouden. Schepen Nabila Ait Daoud vindt het belangrijk dat de stad dit doet en de ramp heeft daar ook persoonlijk erg geraakt. Mijn ouders zijn daar geboren en getogen. Ja, Marokko is ook het land waar ik heel vaak naartoe ga, omdat ik toch wel die band heb. Hè. Dat raakt mij absoluut. Vandaar dat we ook meteen in gang zijn geschoten om te kijken van wat kunnen wij hier vanuit Antwerpen doen. Antwerpen is ook de thuis van heel wat mensen van Marokkaanse afkomst. En de gemeenschap en hun families zijn zeer zwaar getroffen door het leed in hun land van oorsprong. Intussen zijn er ook in onze provincie heel wat inzamelingsacties gestart voor de slachtoffers van de aardbeving. Onder meer in Wilrijk en Turnhout. De brandweer is het voorbije weekend vier keer moeten uitrukken naar een recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Na een noodoproep over vermiste kinderen. De kinderen werden telkens ongedeerd teruggevonden. Volgens directeur Danny De Wit gebeurt het steeds vaker dat er oproepen zijn voor vermiste kinderen. En hij vindt dat de ouders beter moeten opletten. De ouders of de begeleiders moeten de kinderen in toog houden. Mijn redders houden alleen de vijf in toog voor de zwemmende kinderen. Maar wij gaan geen kinderen in toog houden, wij zijn geen oppassen.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 De prachtige bloemen zijn wel gelukkig op foto vastgelegd. Veertien nieuws, dat is de plek waar je die bloemen kan bekijken, de bloemenwagens. Opnieuw vrij zonnig met hoge bewolking. Deze namiddag stilaan enkele stapelwolken. Maximaal schommelen rond 28 graden. Morgen dan, eerst opklaringen en zwaar bewolkte periodes. Later meer buien en onweer. Het wordt ook frisser tot 23 graden. Meer nieuws in app, van 14 nieuws. Ja, op een maandenhoogte, dan botsen mensen wel gewoon eens tegen elkaar. Uh, en dan zijn er ook files. Hoe zit het op dit moment? Ja, heel wat botsingen eigenlijk te melden hoor. Bijvoorbeeld op de E40 naar de kust. Daar is het opletten tussen Lophem en De Haan. Twee rijstroken zijn daar dicht en er staat 10 minuten file. Laat je niet verrassen daar. Naar Antwerpen vooral drukte van zo'n half uur op de E313 vanaf Massenhoven zie ik. De rest van de files vallen nog goed mee richting Antwerpen. De Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je ja, op het stuk tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel ongeveer 20 minuten. En richting Beveren, dat is op de R2, de noordelijke ring, daar stapvoetsrijden van de A12 tot even voor de Thijsmans Tunnel. komt ook door een ongeval. Naar Brussel, vooral files vanuit um, ja, Lummen, 20 minuten file rijden van Bekkevoort tot Holsbeek eh, op de E314 en ook 20 minuten vanaf Bertem op de E40 vanuit Leuven. Andere files naar Brussel zijn beperkt tot 10 minuten of minder. De binnenring rond Brussel, daar gaat het 10 minuten langzamer van Itre tot Wouters Brakel en dan ruim een half uur zelfs van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring ook een half uur van Waterloo tot aan de Leonardtunnel. Dat, uh, is, daar is de linkerijstrook dicht door een ongeval. En door een ongeval ook nog altijd uh, problemen op het spoor. Er is een aanrijding gebeurd aan een overweg bij Ardooien. en daarom rijden er geen treinen tussen Tielt en Lichtervelde. En zelfs bij de treinen, maar jongens toch. Uh, leuke buurt bij jou, Hajo? Uh, ja, het centrum van Lier. Ja, dat is gezellig. Oh ja, dat is allemaal van jou daar. Prachtig. Ja, maar het is belangrijk, want mm -hmm. we hebben een prachtige actie die we zo meteen gaan lanceren. Het heeft te maken met jouw buurt. Er komen al heel mooie verhalen binnen, maar heb je zelf nog een goed buurtverhaal, deel het zeker nog even in de app van Radio 2. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu al beursactie bij Dovi.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 Sterkwerk. De zomer is gedaan, het nieuwe schooljaar komt eraan. Maar eerst naar Fnac. Maak je hele gezin klaar voor een geslaagd jaar. Van de nieuwste laptops tot de mooiste rugzakken, je vindt het er allemaal tegen de beste prijs. Fnac met een frisse blik terug naar school. In mei komt Camille naar Antwerpen met magie, haar grootste show tot nu toe. Kom meezingen en dansen op allerhits. hits. Ik heb geen tranen meer over. Tijdens haar gloednieuwe magische show. Op zaterdag 4 en zondag 5 mei in het Sportpaleis. Tickets via clubkami.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2.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 ...maar echt heel goede actie om jouw buurt maar werkelijk harder te laten shinen. Er komen fantastische verhalen binnen die we zo meteen even gaan delen met jou. Goedemorgen, morgen. Deze misschien eerst even van, van Bernadette. Ja, een heel mooi bericht binnengekregen van Bernadette Blad uit Ninoven Zij Ze zegt, ja, deze week heb ik zelf mogen ervaren hoe fijn onze buren uh, zijn. Bernadette, haar partner, werd geveld door een trombose... En ze krijgt zoveel hulp bij grasafrijden, eten maken. Ze bakken koekjes, staan klaar met een fijn bericht of een schouder om op te huilen. Mm. En um, ze zijn zo betrokken. En dat maakt het voor haar momenteel eigenlijk draaglijk in een heel onzekere periode. En we wilden Bernadette even bellen, maar het was nog te moeilijk. Maar ze vindt het toch belangrijk uh, om haar buren even te vermelden, dus bij deze. Onwaarschijnlijk goed hè. Andy, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Andy Vermassen uit de Leibeken. Hoe is jouw buurt? Oh, een heel toffe buurt. Waarom? Dus wij, ja, wij zijn allemaal samen daar gaan wonen op een verkaveling in 2014 ondertussen al. Mm -hmm. En uh, ja, we komen regelmatig samen, met we ook feestjes, ja, van alles en nog wat. Dat heb je dan in, die verkavelingen, dat mensen ook op hetzelfde moment beginnen te wonen, ongeveer dezelfde leeftijd zijn, en dan geweldig samenkleden Heel goed, Andy. Andy blijft luisteren, want misschien hebben wij we wel iets voor jou. Uh, net als Ingrid van Engeland, die gewoon in Sint-Cathelijne-Waver woont. Ingrid, goedemorgen goedemorgen Zeg, waarom is jouw buurt misschien wel de beste buurt van Vlaanderen? Uh, ja, wij hebben enkele jaren geleden de, Vla uh, de Katlijnse Kei gewonnen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk zo om de, de buurt zo hecht aan elkaar hangt. En uh, ja, dat wij alles zo een beetje voor elkaar doen. Het is begonnen gewoon met een nieuwjaarsdrink, dan een straatfeest. Intussen zijn het speelstraten geworden. En, uh, ja. en wat doen jullie zo nogal voor elkaar? Uh, ja... Uh, als er bijvoorbeeld iemand in verlof is of zo, uh, voor mekaar huis uh, zorgen of mm -hmm. uh, gewoon als er iemand iets nodig heeft, uh, ja, ze hebben dat zo'n beetje getest ook met uh, lokale radio, ja. uh, toen met de, uh, met de Katelijnse Kei, uh, om te kijken uh, hoe vlug er iets uh, in orde is. Onwaarschijnlijk goed, hè? dat soort dingen. Intussen krijg ik ja. ook een foto binnen van, uh, van jou. Ik zie er allemaal mannen in een uh, gekleurde kostuum staan. Wat was daar de bedoeling ja. van? Uh, Geert en Tim zijn getrouwd in de coronaperiode. En hmm. toen kon er geen feest gegeven worden, maar dat hebben ze een jaar later dan gedaan. En dan zijn alle mannen uit de buurt uh, in een gekleurd pak naar het trouwfeest gegaan. Het zien er allemaal heel leuke, vrolijke mensen uit. Misschien, ja, ingrid. Zeker is dat. Ja, schrijf je ja. in bij ons, want misschien wordt jouw buurt wel. Goedemorgen. De beste buurt. Stel je voor, de beste buurt. Zo'n buurt, zoeken we dus de komende weken ja. hier bij Goedemorgen Morgen, want. We hebben een heerlijk plan om jouw buurt nog beter te maken en andere buurten warm te maken om mee te doen. Want stel je de vraag, wat maakt jouw buurt de beste van Vlaanderen? Het kan veel zijn. Hè? Leuk om te wonen, elkaar helpen. Een goed feest, een veilige straat. Deel je verhaal in, in de app van Radio 2 en we geven jou iets. Maar je echt. kan iets winnen. Oh, een live radioshow van Goedemorgen Morgen... In jouw buurt, morgens vroeg, een stoet bekende Vlamingen die jouw buurt gaan bezoeken met onze Margot van de regio. Een officieel moment waar jouw buurt een jaar lang de beste van Vlaanderen is. En een topartiest van bij ons, die wil je echt in je buurt. Dus schrijf je in via de app van Radio 2. Heb je die app niet, ga dan naar radio2.be en klik nu op de beste buurt. Het wordt plezant. Goeie. De buurt. Goedemorgen, morgen. En zometeen al een voorbeeld zie, want Margot van de Regio is onderweg naar een zeer goede buurt in Limburg. Kwart voor acht, dit is Billy Joel. Joe Dimaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon the student, make television, North Korea, South Korea, Maryland, Monroe Campanella Communist Block A strange land built in Berlin, Bay of Pigs invasion Lawrence of Arabia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 Joe, we didn't start a fire. Goedemorgen. De beste buurt. Misschien woon jij wel in de beste buurt van Vlaanderen. En haal jij de radioshow binnen. Een beste buurtfeest. En een onwaarschijnlijk straffe artiest die bij jou komt te zingen en spelen. Dat is heel mooi. Er komt nog een verhaal binnen van Farida Tiers. Die woont in de Hanewijk in Werchter. Daar hebben ze... Een buurtcomité, een nieuwerdrink, een bier brouwen en bottelen en goed consumeren op de jaarlijkse Hanewijkfeesten, een joggingclub opgericht en wegens te veel kwetsuren dan ook nog maar een wandelclub opgericht. Dat soort buurten, die zoeken we. En, kijk eens, onze Margot van de regio... Je heb meteen het goede voorbeeld, want je kan nu kijken en luisteren in de app van Radio 2 hoe zo'n beste buurt er kan uitzien. Ze staat in Bocheld in Limburg bij een oven en een man met een pet. Margot van de Regio, goedemorgen. Ja. ja. Goedemorgen, ik sta in een heel gezellige buurt. Een ovenbuurt in Kauwlele bij Bochelt. En ik ben hier met, samen met Toon en nog een paar vrijwilligers die de restanten van het buurtfeest van gisteren aan het opruimen zijn. Toon, was het een plezant feest gisteren? Het was een geweldig feest. Warm, maar heel, uh, ook warm, menselijk, menselijk warm. Oké. Okay. Ja, het was uh, prima. Ja, de ganze buurt, zal ik maar zeggen, de ganze dropwasser. Was het laat? Uh, het was nogal laat, ja. ja. Maar uh, dat uh, kan geen kwaad op zo'n nee, dagen. Tuurlijk, tuurlijk. ik zie het nog een beetje aan uw ogen, maar uh, dat is helemaal oké. Okay. Uh, dat, dat buurtfeest dat doen jullie één keer per jaar, maar elke vierde zaterdag van de maand komen jullie hier ook samen aan de bakoven. Die is nog een beetje warm van gisteren oh, uh, ook. En die is gebouwd via de crowdfunding in de buurt. Dus iedereen heeft er zijn steentje aan bijgedragen. Um, en dan kan je gewoon met je deeg naar hier komen en dan bakken jullie samen. Je kan met je deeg naar hier komen om uh, af te bakken. In een typische campus-bakoven, houtbakoven, opgestoken met nutzaarden. Maar je kan ook hier ter plaatse vanaf één uur middags, op iedere vierde, iedere vierde zaterdag van de maand, kan je hier ook uh, een bakcursus volgen. Om op een traditionele manier uh, te leren bakken, hoe onze voorouders dat deden. Ja, maar zo gezellig, want inderdaad, je zegt de voorouders, want die bakoventraditie hier in dat gaat al jaren en jaren mee. Hè? Ja, dus de naam uh, Ovenbuur uh, die komt eigenlijk van de mensen van de poederfabriek die hier rond 1880 neerstreken. Mensen uit de wetren, uit de Vlaanders en die hier in het uh, midden van niks eigenlijk uh, hun plan moesten trekken. Er was geen bakker in het dorp en uh, de fabriek bouwde bij iedere vier arbeidershuisjes één uh, bakoven. En daar kwamen de vrouwen van de arbeiders kwamen daar bij elkaar om samen brood te bakken. En daar ook hun lief en leed te vertellen aan elkaar. En ook wat er gebeurde in het dorp. Eigenlijk was het zo'n beetje het sociale centrum van de wijk. Was ze samenkwamen. Hey, Super fijn dat jullie met jullie buurt die traditie vandaag nog altijd uh, in stand houden. Toon. Maar los van, van het buurtfeest en, en het samen brood bakken, hoe voel jij nog dat je buurt een sterke buurt is? Hoe kan je daar zelf persoonlijk op rekenen? Ja, als, we, als er iets te doen is, uh, hier uh, bij de bak, het is echt een sociaal uh, knooppunt geworden van het dorp dan is er altijd, zijn er altijd mensen van de buurt die komen helpen. We hebben trouwens een heel mooi geschenkje gekregen van onze buren... toen de oven opengingen. Heel, heel origineel. Uh, en uh, we merken ook... Uh, de mensen gisteren, die gisteren hier waren... dat waren mensen uit de buurt, dat waren mensen uit het dorp... dat waren fietsers die uh, toevallig langskwamen. Het uh, is echt een, een sociaal knooppunt, uh, zal ik zeggen... Van het, geen fietsknooppunt, maar een sociaal knooppunt van het dorp. Ja, ik krijg het er zelf een beetje uh, warm van. Een heel belangrijke vraag, Toon zouden jullie de beste buurt van Vlaanderen kunnen zijn hier. De Ovenbuurt in Koulille. Daar hoef ik niet over na te denken. Nee? Natuurlijk, natuurlijk zijn wij de beste buurt van Vlaanderen. En zijn jullie al ingeschreven voor onze wedstrijd? Nog niet. Oké, okay, dan gaan we dat samen doen. Neem de gsm er maar bij, Toon. Want vanaf nu staan de inschrijvingen open. De wedstrijd wordt hard. Want ik denk dat er heel veel gezellige buurten in Vlaanderen zijn. Maar ik ga samen met u de inschrijving overlopen. En dan kan de wedstrijd beginnen. Hè? Oh, voilà, dat gaan we doen. Voilà, Peter en Kim. Het is hier heel gezellig in de Ovenbuurt die zelf nog een beetje blijven plakken. Wat ik heel gek vond, daarnet zei die meneer van uh, de Vlaanders, uh, wij mogen nooit de Limburg zeggen, maar zij mogen plots wel de Vlaanders zeggen. vind ik ook een beetje speciaal. Maar hey, gezelligheid. Hè? Intussen is die, die Margot die is al aan het concours die met die, die meneer. Die, oven die zit haar haar in met haar hoofd. Dus schrijf je vooral in. Met je buur, de beste buurt. Staat nu op radio 2be Klik daardoor of gewoon even via de app kom je er meteen terecht. En je verhaal mag je altijd delen.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 Antwoord de vraag en win extra korting op jouw Suzuki. Info en voorwaarden op suzuki.be Luisteraar Jo uit Oostende heeft een heel duidelijk gedacht. Jij discussieert vanmorgen weer gezellig mee. Op een maandag, als goed wakker worden, goeiemorgen. Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2. Het is acht uur, VRT nieuws krijg je van Shema Saïsaï. Goedemorgen. Op veel plaatsen zijn er inzamelacties voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. En fijn stof in de lucht leidt tot veel gezondheidsproblemen. De Marokkaanse regering zet een noodfonds op voor de slachtoffers van de zware aardbeving. Er zijn nu al meer dan 2100 doden en zeker 2400 gewonden. Ja Jens Fransen, er is dus nog altijd veel hulp nodig. Zeker, want volgens de Verenigde Naties zijn zo'n 300.000 mensen getroffen door de aardbeving in Marokko. En vooral dat mensen die wonen in kleine afgelegen dorpjes in het Atlasgebergte. Vanmorgen nog bijvoorbeeld waren er hulpverleners die zeggen dat er nood is aan insuline. Dat is medicatie voor mensen die lijden aan diabetes. Maar er is ook nood aan geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk. Opvallend, Marokko zegt zelf dat het maar met mondjesmaat internationale hulp toezegt, omdat, zegt Marokko, alles netjes wil coördineren. Gevolgd tot nu toe werd er bijvoorbeeld alleen nog maar hulp van amper vijf landen aanvaard, waaronder dus ook bijvoorbeeld Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.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 Die bochtelijke uh, piekjes, alles wat een mens nodig heeft om te overleven daar uh, de komende weken. En de stad Antwerpen houdt deze namiddag een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. In Heuveland in West-Vlaanderen is een Franse jongen van tien gestorven na een ongeval. Hij kreeg op een speelpleintje een metalen voetbaldoel op zijn hoofd. De hulpdiensten probeerden de jongen nog te reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Burgemeester Wieland de Meijer vertelt hoe het is gebeurd. Er waren hier blijkbaar enkele jongeren aan het spelen en aan het voetballen. Er is dus hier een speelpleintje, daar staat een voetbaldoel in. En ja, blijkbaar terwijl ze aan het spelen waren, aan dat voetbaldoel moet dat gekanteld zijn op een van de kinderen met de tragische gevolgen van dien. Het is dus een speelpleintje die al altijd speelpleintje is, een jaar of vijf, zes geleden compleet opnieuw heraangelegd geweest. Dus wel druk bezocht door kinderen en toeristen. Hoe meer fijnstof er in de lucht hangt, hoe vaker mensen naar de huisarts gaan. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen in 20.000 wijken in ons land. Mensen die in een wijk met veel groen wonen, gaan ook minder vaak naar de huisarts. Dat zegt Christian Horemans van de onafhankelijke ziekenfondsen. Vanaf het moment dat je 30% boombedekking vindt in een wijk, dan gaan de mensen ook minder naar de dokter. En dat bevestigt een beetje een, de 330 300 principe die internationaal een beetje naar voren wordt geschoven. En dat betekent dat je gezondheid kan bevorderen indien je vanuit je raam drie bomen kunt zien. Indien in je wijk er 30% boombedekking is en indien je 300 meter van een park of een groene ruimte leeft. Op het EK Volleybal in Italië zijn de Belgische mannen uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finale met 3-1 tegen Polen, de drievoudige wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. Speler Ferre Rogers was teleurgesteld. We zijn heel vaak dichtbij gekomen, maar dat net niet. en Dat is wel heel pijnlijk, vind ik. Aan de andere kant hebben we ook superhoog niveau laten zien en echt wel getoond dat er echt nog een toekomst is in het Belgisch Volleybal. Op de US Open tennis in New York heeft Novak Djokovic de finale gewonnen. Hij versloeg Daniel Medvedev in drie sets. Djokovic is 36 en heeft nu al 24 Grand Slam finales gewonnen. En dat is evenveel als de Australische Margaret Court die 50 jaar geleden ook zoveel won. En de voorzitter van de Spaanse voetbalbond neemt dan toch ontslag. Luis Rubiales krijgt al weken kritiek nadat hij een speelster van de Spaanse nationale ploeg op de mond had gekust na de WK-finale. Eerst wilde hij niet opstappen, maar nu zegt hij dat hij zijn werk niet meer goed kan doen. Hij blijft er verder wel bij dat hij niks verkeerds heeft gedaan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In de hele provincie Antwerpen houdt de politie deze week controles om kwetsbare weggebruikers te beschermen. En in Antwerpen zal de Bijjaard om vijf uur vanmiddag het Marokkaanse volk volkslied spelen, dat voor de slachtoffers van de aardbeving daar. Er wordt ook één minuut stilte gehouden. Opnieuw vrij zonnig, deze namiddag verschijnen er stilaan aan stapelwolken. Het wordt zo'n 27 graden. Morgen eerst opklaringen en zware bewolkte periodes. Later buien en onweer. Meer nieuws in de app problemen op een maandagochtend haaien, vertel eens. Uh, dat uh, is te melden op de E40 naar de kust richting Oostende. Daar moet je opletten voor een ongeval tussen Lopem en de Haan. Daar staat inmiddels 20 minuten file daar opletten. Verder naar Antwerpen een gewone ochtendspits uh, zie ik zowat uh, met 25 minuten vertraging op de E17 vanaf Massenhoven en op de E17 een kwartier vanaf Haasdonk. Geen bijzonderheden op de Antwerpse ring richting Gent. Hou rekening met 20 minuten vertraging helemaal tot aan de Kennedy tunnel. Als we dan naar Brussel kijken hebben we vooral drukte uh, op de E314 en op de E40 vanuit Leuven met 20 minuten uh, file tussen Tieltwingen en Holsbeek en ook vanaf Heverleders. Andere files naar Brussel, geen verrassingen daar, nergens meer dan 10 minuten aanschuiven. De binnenring rond Brussel, daar gaat het niet goed vanmorgen met uh, qua, ja, 25 minuten vertraging van Itre tot Huisbroek en dan nog eens een dik half uur van Grootbijgaarde tot Vilvoorde En de buitering zelfs 1 uur, helemaal van Waterloo waar het Leonard het kruispunt komt door een ongeval. Uh, op de Mechelse Steenweg in Nossegem de N227 opletten. Als je daar met de auto rijdt, sta je een half uur aan te schuiven tot aan de opritten van de E40 in Sterbeek. En dan goed nieuws voor de treinreizigers in West-Vlaanderen want het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde komt weer op gang. Terug naar school met Excellent. Excellent, jouw vakman steeds dichterbij! Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht, Hey, hé hey, hey. zon, een heel klein beetje wolken, ook een heel mooie foto van Brigitte Doge uit Knokkenhijst. Blij dat jullie terug zijn, Brigitte. Blij dat jij wakker bent. Het is toch waar, zeker? Zeg, goedemorgen allemaal en welkom bij Wem. before you go-go. Hey, hey, hey. goedemorgen morgen. Je maandag begint. Lukt het krabben een beetje? Ah, ik sta zo <laughs> vol met muggenbeten en ik heb echt het idee dat, dat de muggen dit jaar met meer zijn en agressiever, maar ik weet het niet. Misschien ligt het aan mij. Dus als jullie thuis daar ook last van hebben, laat het even weten. Want pfft. ze hebben gewacht tot het einde van de zomer. Ik heb vooral de indruk, de sloeberdokussen. Maar ik sta echt vol. Ik word er s'nachts wakker van, van de jeuk. Ja, kijk, dat is goed. Veel insectjes, dat is goed voor de vogeltjes, kunnen die die opeten. Komt goed. Nog een belangrijke vraag binnengekomen ook bij ons, uh, lieve luisteraar. Voor sommige mensen is soms ingewikkeld. Rita Schittekat, die woont uh, in Blankenbergen. En die liet weten van, zeg, we zien jullie elke dag live op de app van Radio 2. Mm -hmm. Moet je misschien nu even opklikken, uh, op, op VRT1. En mijn echtgenoot heeft een vraag. Hoe komt... Charlotte Krul, de ene dag lang haar heeft en sommige dagen korter. Kunnen we daar even een beeld van krijgen, alstublieft? Kijk. Op dit moment heeft, uh, ja, heeft Charlotte Krul uh, eigenlijk vooral krullen en heet ze gewoon Shema Sai. Ja, leg het eens uit. Hoe ziet dat eigenlijk, schema. Ik en Charlotte, wij zijn twee heel goede collega's en wij doen week om week het nieuws. Voilà. Ja, ik woon twee andere het... mensen. En als je van ver kijkt, ja, dan, jullie hebben alle twee een bril en alle twee donker haar. Ja, en al die krullen. Dus ik snap het wel. Ik snap het wel. En Charlotte maar... Krul heet dan ook nog eens Krul. En je hebt meer krullen dan Charlotte Krul. <lacht> ja, <maar> ja. <lacht> het is allemaal Zat zo. mensen, ik, ik moet het, gedaan. Ik wil het meegeven. Ik ben elke week dezelfde. Ik zeg het maar. <lacht> mijn gedacht, mijn gedacht. Wie ja, had dat verwacht? Mijn gedacht, oh. mijn gedacht ja, maar ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Nee, oké, Peter. Amai, we blijven... Altijd blij... je eigen zelf in. Altijd dezelfde. We blijven een aan de zee. We gaan naar Oostende, naar luisteraar Jole Die heeft het gedurfd om een gedag te delen met ons. Jo, een goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Amai. Goedemorgen. Dus heel Vlaanderen zit hem nu luider, want tot nu toe ben je een populaire luisteraar, jo. Maar het zou zomaar kunnen kantelen als we jouw gedachten horen. Wat is jouw gedachte vanmorgen? Dat zou wel kunnen, inderdaad. Mijn gedachte: ik vind dat tariefverlaging bij de NMBS en de lijn voor 65-plussers, dat vind ik een discriminerend gegeven. Uh, uh, wacht, mag ik het, goed... het even Ja, leg het even. Ik ga het even uh, verduidelijken. Mm -hmm. Ik vind het niet eerlijk dat niet alle gepensioneerden kunnen genieten van een tariefverlaging, ongeacht hun leeftijd. Ik vind dat dat eigenlijk niet zou mogen gekoppeld zijn aan de leeftijd van 65 plus. Ah, oké. Okay. Ja, ja, want ik mag, ik mag jou wel even uh, vragen hoe oud jij bent, Jo. Ik ben 59 jaar en ik ben dus, um, ja, ik ben al gepensioneerd. Okay. Dus ik ben een van die mensen die, ja, nog geen 65 jaar is en toch al, um, ja, leeft van een pensioenuitkering. En ik denk dat er in mijn geval zo nog heel veel mensen zijn, mm -hmm. die voor de leeftijd van 65 jaar op pensioen zijn, om welke reden dan ook. Hè? Okay. En ik vind dat het, het bedrag van een pensioenkering, ja, dat zorgt ervoor dat je toch... Een stuk, een, lager, een stuk lager inkomen hebt dan wanneer je bijvoorbeeld werknemer bent. Ja. Dat, dus, is, dat is sowieso. Dus jij stelt voor dat, uh, dat het moet gekoppeld worden aan de pensioen. Het moment dat je met pensioen Inderdaad. gaat... Inderdaad. Ja. Gewoon andere dat criteria je... opleggen dan alleen voilà. de leeftijd. Inderdaad. Want eigenlijk vind ik, ik denk, een belangrijk argument is toch ook, dat zowel de lijn als de NMBS eigenlijk mede gefinancierd worden door de overheid. Mm -hmm. De overheid dat is toch de belastingbetaler ja. en dat zijn dus zowel werkende als gepensioneerde die belastingen betalen. Dat is een heel duidelijke gedachte. Ik uh, ja, gooi het even in de groep. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had daar nog nooit bij stilgestaan. Ja, het is omdat ik ermee geconfronteerd ben. Heel praktisch ja, en heel ja. concreet eigenlijk. Ik ben een jaar en een half geleden verhuisd van het binnenland naar de kust. Ja. Uh, het is hier een heel andere manier van leven. Ik gebruik hier nog nauwelijks mijn wagen, mm -hmm. maar ik gebruik wel heel vaak de bus, de kustraam, ook de trein. En om een concreet voorbeeld te geven, een normaal tarief van een jaarabonnement bij de lijn kost 351 euro. Voor een 65-plussen bedraagt dat bedrag 56 euro. Ik wow. vind dat een immens verschil. Dat is een groot verschil. Zo veel? Absoluut. Ja, als ik bijvoorbeeld ook de trein neem om bij mijn kinderen, kleinkinderen te gaan dus als ik de trein neem van Oostende naar Leuven en ik uh, neem dan een, um, een treinticket heen en terug dan kost mij dat 45,60 euro mm -hmm. Als een 65 plus zo'n ticket moet betalen dan betaalt hij 7,80 euro dus ik vind dat gigantisch, die verschillen ja. Dus ik val, ja, eigenlijk als jong gepensioneerde val ik een beetje uit de boot Ik begrijp je ja. ja, en het is niet alleen daar, ik ging onlangs met mijn ouders naar een pretpark en aan de inkom vroegen die ook aan mijn ouders, hoe oud ben je? En mijn mama zei, oh, ik ben blij dat ze nog mijn paspoort vragen en ze niet geloven dat ik 65 plus ben, maar daar ja. was het ook een heel groot verschil in tarief. Dat dat niet gekoppeld is ja. aan de pensionering zelf. Ja. Oké, okay, ik hoor voilà. het even in de groep, advine mensen ervan, en misschien hebben ze ook persoonlijke verhalen, deel ze gerust even. Dank je wel om je gedachten zo duidelijk te delen, Jollegas uit Oostende. Bedankt Va Vat nog één keer samen, alsjeblieft. Mijn gedachte is tariefverlaging bij de NMBS en de lijn. Voor 65-plussers vind ik discrimineren.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 Twain. Daarnet hadden we het gedacht van Jo, uit Oostende, die 59 is, met pensioen is. Ze zei heel duidelijk, voor welke reden dan ook, zei van ja, die kortingen op NMBS en de lijn, dat is discriminerend dat dat pas vanaf 65 plus is. Je hebt daarbij ook nog het jongerentarief en een studententarief. Dus als je bij het jongerentarief betaal je bijvoorbeeld tot 26 jaar een lage prijs, ja. of je nu werkt of niet. Dus als je werkt, heb je geluk. Maar als je niet werkt, ja, dan betaal je natuurlijk ook gewoon die lage prijs. Maar dat is ook... Een verschil bij jongeren en bij studenten. Kun je inderdaad nog de vraag stellen, van, gaat het om leeftijd of om de status waar je dan aan, aan verbonden bent? Maar ja, dat is moeilijker aan te tonen. Iemand zegt het ook in de app, het is veel makkelijker om je paspoort te vragen dan te vragen, ben je gepensioneerd, hoeveel is je inkomen enzovoort. En leeftijd is een makkelijke manier om dat te checken natuurlijk. Zijn er zo, pensioenkaarten, bestaat dat zoiets? Het is misschien een heel stoemme vraag, maar... Daar nee, ben je maar je kan ook ik ver vanaf, een attest krijgen van de pensioendienst. Ja. Gewoon, als je je abonnement gaat halen, voilà, hier, ik ben gepensioneerd. Heel gemakkelijk. Je moet vooral zijn attest laten zien, dus... <lacht> ah, kom aan, NBS. <lacht> ik, hoor, ik hoor een kleine, kleine frustratie hier. Nee <lacht> Totaal niet. Er komen heel veel reacties overbieden. We gaan er zo meteen over door en we bellen jou ook over vier minuten. Bij Fiat krijg je nu supercondities. Anders nog wat Harder? Harder?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 78, alles 7, 7, 5, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24 24 Over de dingen die ik mij allemaal herinner dat de goede nou tijd Van rekenen en vlaat, Een leven zonder zorg Een ambitie of spuit Heel de dagen gewoon shotten Voor een donkere thuis. Al maar waren otten In school, daar kwam niks van in huis Draai je durven was doen maskers plagen liefde vragen En al wat gezichten worden zelf mij je ik in de helft. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het aan. Vraag het aan. Er was nog geen GSM, en geen VTM. En niemand die een hernobel of murder wilde zijn, Rolls Honeymoon. Carolintje, Merlina met de parafix En voor dus was er niks We mochten niks, modellen alles. we alles was een held Ons is nooit nog haar en we al alles geld Voor de karamis Showen in de oud Oudruim In plots van onze komen door waren geen cd's Geen mp Alleen maar wat cassettes. En buurman, wat doen we nu Voor ons allen is het ditjes Het was zo simpel allemaal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 Daar de couplet, potke, potke, potke, vet. Begeer al onder, was mijn eerste brevet. Het Songfestival, eeeeh, yeah. later nog bet. Reflex, fluff, fluff, fluff, flex, superstennisrakeet. Ja, jongens, we zagen het groot. We wieren allemaal brofvoetballer of piloot. En haatten, was nog geen nationale sport. Alleen misschien die kote letter op ons bord? Pivak, like potsen, bolse broeskies, karbenaaien. Die knijlappen, wij ons broesjes wilden naaien. Bet, sak saai, maken mooi. Ik stop ermee, wat is mijn schooi? Het was zo simpel, allemaal. Zo simpel, allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan. fixkes dat was nog eens een hit. Het is 23 over 8. Goedemorgen. Dat is dus. Carolien Bremers uit Oostkamp die wou meediscussiëren. Carolien, goedemorgen. Goedemorgen. Het gedacht van Jo uit Oostende daarnet was eenvoudig. Ja, zo vanaf 65 plus kortingen voor de lijnen en NBS. Dat is discriminerend. Het zou eigenlijk moeten gekoppeld zijn aan het moment dat je met pensioen gaat, niet aan de leeftijd. Wat vind jij, Carolien? Ik begrijp mevrouw haar frustratie, maar ik denk, eh, al die kortingen worden ook bekostigd door de overheid, door de belastingbetalers. En ik denk, als iedereen zo redeneert, moeten wij straks ons blauw betalen aan belastingen. En dan stel ik mij de vraag, wanneer we nog met pensioen kunnen gaan? Mm -hmm. Ja, op dit moment is het op 67. Natuurlijk, ze zei heel duidelijk, sommige mensen gaan vroeger met pensioen, voor welke reden dan ook. Dat, dat weten we niet uiteraard. Maar het is een goede opmerking. Nee. Er komen nog andere reacties binnen. Dankjewel, Carolien, trouwens. Bartel van Goetem bijvoorbeeld uit Rotselaar zegt... Ja, ...misschien beter koppelen aan je inkomen dan aan je pensioen. Want mijn kameraad is op pensioen gegaan op zijn 54. Mm -hmm. En uh, zijn pensioen bedraagt evenveel als mijn loon. Dus ja dan klopt het ook weer niet natuurlijk. Vincent Jeanmain zegt, persoonlijk vind ik dat ze niet mag klagen, want ze heeft er zelf voor gekozen om in pensioen te gaan, maar dat weten we misschien niet natuurlijk, mm, of ze er voor gekozen een... heeft. Ja. Um, maar we kiezen er als burger niet voor om haar pensioen te betalen. We moeten allemaal werken tot uh, minimum 65. Had ze nog een beetje doorgewerkt, dan had ze ook een hoger loon. Dat komt wel heel vaak binnen, maar ja, we weten natuurlijk niet elke situatie nee. uh, afzonderlijk. Ja, Guido de Vos koppelt de kortingen aan het inkomen, eerlijks van al, als je dan jonger bent dan 65 en al met pensioen bent, ga je misschien het geluk hebben om, uh, om die korting wel te krijgen. Ja, ingewikkeld. Maar we vroegen ons toch af, hoe zit dat nu precies? Waarom is dat vanaf je 65 dat je korting krijgt vanaf je treinticket? We gaan even bellen met de zien. Goedemorgen Bart Kroos van de NMBS. Goedemorgen. Ja Bart, van je 65 krijg je korting, ook al ben je langer met pensioen. Uh, bijvoorbeeld op je 62ste. Ja, hoe hebben jullie dat bepaald? Dat is bepaald in, in, in overeenstemming met de overheid. Dat staat in ons beheerscontract dat we voor bepaalde doelgroepen, jongeren eh, jonger dan 26 eh, of senioren plus 65ers, dat we daar ook bepaalde eh, gunstige tarieven hanteren. Dat is eh, vastgelegd in een beheersovereenkomst. Ja. Dat betekent natuurlijk niet eh, dat eh, mensen eh, die niet in die categorieën zitten niet kunnen rekenen op, op aantrekkelijke tarieven. Die zijn er ook. Mm -hmm. Dus niet enkel voor die bepaalde doelgroepen. Trouwens, het is ook zo als uh, mensen met een, met een laag beroepsinkomen, uh, hebben ook, als die uh, recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen ze ook uh, een fikse korting uh, bij, uh, bij ons. Ja. Ja. We krijgen hier ook wat ongeruste vragen van luisteraars, die zeggen: Kijk, er gaan geruchten de ronde dat jullie het voordeel voor 65-plus willen afschaffen. Klopt dat? Nee, nee helemaal niet. Dus de, de, de doelgroepen blijven dezelfde. Het is wel zo okay. dat we vanaf uh, over enkele jaren. Uh, uh, ja, het meer uh, frequent reizen met de trein en het ook de reizen tijdens de weekends en, en daluren uh, ook financieel willen uh, voordeliger voor, maken om meer mensen op de trein te krijgen. krijgen maar de bestaande uh, kortingen uh, voor die doelgroepen blijven bestaan. Er okay, zal trouwens gelukkig, uh, ja. de ook andere groepen zullen daarvan kunnen profiteren als zij frequenter en tijdens de daluren en weekendreizen. Ja, zeiden ook wel, studenten zouden een studentenpas, die moeten die tonen om korting te krijgen. Zou je, senioren, ook bijvoorbeeld dan de pensioenpas kunnen laten tonen? Wel, uh, de officiële pensioenleeftijd op dit moment is, is, is 65 en... Uh, je kan zo'n seniorenticket uh, ook vanaf die leeftijd uh, uh, ook uh, aankopen. Dat uh, is natuurlijk wel een, uh, uh, een, uh, een voorwaarde voor verbonden. Je dan ook uh, ja, in, in, in terug, uh, en terug en je moet ook dezelfde dag terugkeren. Uh -huh. uh, maar het is, zo, het, is dat, uh, het is in deze nog ook de, de regels van beheersovereenkomsten en daar ja. liggen die, die leeftijdsgrenzen ook van. Uh -huh. Kijk, maar het is misschien wel iets wat er politici aan het luisteren zijn om eens over na te denken of je dat ook op een andere manier kan doen. We leven in een evoluerende maatschappij, kort samengevat. Bart Kroos, van de NMS, dankjewel. Neem je vanmorgen nog de trein? Absoluut, ik ga zo meteen onmiddellijk op de trein naar Je bent een uitstekend voorbeeld. Dag Bart, fijne ochtend. Ja. Fijne ochtend. Ziezo, jouw reactie blijft welkom natuurlijk. Maar om het nooit te vergeten, love is all. heel gelukkig wil worden vandaag, check dan even de videoclip van dit liedje. Love is All, dat is met een, een zingende en gitaarspelende kikker. Ik heb dat graag. Roger Glover, zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is half negen, eerst Shema. Goedemorgen. in Marokko zijn er in totaal 300.000 mensen slachtoffer van de aardbeving, vooral in het Atlasgebergte. Er zijn al meer dan 2.100 doden en de schade is enorm. Maar voorlopig aanvaardt Marokko nog maar van vijf landen hulp. En studentenverpleegkunde zijn boos dat ze mogelijk een onkostenvergoeding van 1000 euro gaan verliezen. Die krijgen ze wanneer ze stage doen in hun vierde jaar. Ze kunnen er dan hun vervoer en maaltijden mee betalen bijvoorbeeld. Maar die vergoeding zou nu wegvallen. Is het nieuws uit jouw buurt? Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. In de provincie Antwerpen houdt de politie een hele week controles om kwetsbare weggebruikers te beschermen. Zo zal er bijvoorbeeld extra gecontroleerd worden op of automobilisten liever zich aan de maximumsnelheid houden in een zone 30 en of ze geen fietsers voorbij steken in een fietstraat. Het tijdstip is heel bewust gekozen, zegt Anne Berger van de federale politie. Omdat er nu ook heel veel kinderen, de jeugd natuurlijk, ook mensen die terug beginnen werken met de fiets en ook de voet zich op de, de baan begeven. De donkere maanden komen er ook aan. En die kwetsbare weggebruikers, ja, dat blijft natuurlijk een, een cruciaal punt om op in te zetten. De eerste helft van dit jaar zijn in ons land 29 voetgangers en 37 fitters omgekomen in het verkeer.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 De inwoners van Tisselt bij Willebroek kunnen vanaf nu stemmen over wat er moet gebeuren met de torenspits van de Sint-Jan de Doperkerk. Restaureren is te duur en daarom stelt intercommunale Igemo voor om er bijvoorbeeld een uitkijktoren of een lichtbaken van te maken. Maar dat ziet niet iedereen zitten. Voor mij lijkt de beste oplossing, restaureren zoals dat nu is. Hè. Dit is deel van onze geschiedenis van Tisselt, hè. dat zijn onze, onze voorouders dat die gebouwd hebben. Wel, het is hier een uitzonderlijke ligging, dus ik ik vind dat men wel een beetje een ambitie mag tonen. Ik denk dat daar wel iets mee te doen valt als een toeristisch uitkijkpunt. Het beeld van Tisselt, dat gaat er een heel stuk mee verdwijnen dan. Dus Tisselt, de toren, is eigenlijk het thuiskomen in een dorp. Inwoners van Tisselt kunnen nog tot 1 oktober hun stem uitbrengen voor de nieuwe torenspits. Je vindt er meer info op de website van VRT Nieuws. Opnieuw vrij zonnig met hoge bewolking. Deze namiddag verschijnen er stilaan enkele stapelwolken. De maxima schommelen rond 28 graden. Morgen eerste opklaringen en zwaar bewolkte periodes Later ontwikkelen er zich meer buien met onweer. En die kunnen plaatselijk hevig zijn. Het is gevoelig minder warm met maxima tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van de VRT Nieuws. Maandagochtend, het is vier over half negen. Je kan op dit moment in de app van Radio 2 zien waar je in de file staat. Maar Hajo vertelt het jou gewoon. Hajo, goeiemorgen. Goeiemorgen, ja. Dikke problemen op D40 richting Oostende momenteel. Je staat 50 minuten in de file. Vanaf Brugge, dus met het knooppunt E403, tot even voor Jabeke. Dus daar is nog steeds een ongeval. Dus blijf daar weg als je dat kan, want je verliest daar dus veel tijd. Antwerpse ring richting Gent, ook problemen door een ongeval bij Borgerhout. Er is maar één reis er ook dicht, maar ja, ja, er staat toch alweer drie kwartier file vanaf Antwerpen-Noord. En daardoor is het ook extra lang aanschuiven op de E34 vanaf Oedem en op de E313 vanaf Massenhoven met een vertraging van ruim één uur helaas. Andere files naar Antwerpen vallen beter mee. Daar zie ik 20 minuten vertraging vanaf Haasdonk. Naar Brussel dan, langs de file, staan er op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek 20 minuten. Verder ook 20 minuten vanaf Bertem op de E40. De andere files naar Brussel zijn. 10 minuten of zelfs minder. De binnenring rond Brussel blijft al heel druk met 20 minuten vertraging van Itre tot Huizingen en dan nog eens een half uur tussen Groot-Bijgaarde en de Werken in Vilvoorde. De buitenring waren er net problemen door een ongeval bij oudergem. Dat is weg, maar er staat wel nog een half uur file tussen Waterloo en Trevuren. En dan nog twee meldingen. Rond Gent op de ring vertraag je een kwartier van Laarne tot Merelbeke en op de ring rond Kortrijk, 10 minuten van Bissegem tot Marken, dat is richting de Intense discussie gekregen ook. Uh, luisteraar Jo uit Oosten had gezegd... Ja, zo die kortingen vanaf 65 plus voor de lijnen en NNBS, NMBS... Dat is discriminerend voor mensen die vroeger met pensioen zijn. Komen nog reacties binnen. Onder andere Patrick, die was verplicht om op 56 met pensioen te gaan. Ja, defensie... Ik kon nergens van genieten. Integendeel, omdat ik mij te jong voel om thuis te zitten, werk ik nog. En betaal ik mij nu blauw aan belastingen. Krijg je dat weer? En Luc Maas, die vat het op een uh, andere manier samen. Ja. Komt uit Sint-Laureins. is 55. Is al tegenwoordig, maar de te pech hebben dat je werkt. Dan heb je nergens korting. <lacht> het is altijd iets. Maar goede discussie. Alleszins wel. Dankjewel voor alle reacties. En we moeten even naar Marokko, want daar zit Lotte. Lotte heeft er een café en was erbij toen de aarde begon te beven. Hoe is het daar intussen? En is er ook vooral hoop? Dat verhaal hoor je over vijf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 Much. You can turn me on with just a touch Kent. Nog eentje binnengekomen over de kortingen voor 65 plus er of niet. Een heel goeie van, um, even kijken, wie was die man ook alweer. Die zei van, ja, in uh, de Scandinavische landen is het allemaal vanaf 60-plus. Ook wel goed, die is nu uit de Hingelmünster trouwens. Het Scandinavische landen, 60-plus, overal korting. Groetjes vanuit Lapland. En ik heb gisteren het noorderlicht gezien. Alsjeblieft. Goedemorgen. Slechte nieuws uit Marokko natuurlijk. Die aardbeving in de buurt van, van Marrakech. Er zijn gelukkig heel veel mensen die aan het helpen zijn. Shema, hoe ziet er op dit moment uit? Wel, er zijn ondertussen al meer dan 2100 doden geteld. En helaas zal dat aantal ook nog verder stijgen. Want verschillende delen van het rampgebied in het Atlasgebergte, al die kleine dorpjes daar, die zijn nog altijd niet bereikt door reddingswerkers. Intussen zal Saudi-Arabië vliegtuigen voorzien om hulpgoederen te leveren. En er is ook nog hulp van vier andere landen. Maar hmm. verder eigenlijk nog niet veel, omdat Marokko geen officiële hulpvraag heeft gedaan, hoewel heel veel landen klaarstaan om te helpen. Ja, luisteren en kijk nu even mee in de app van Radio 2 of Live of in. We bellen even met Lotte van den Boogaard. Een Brusselse die uh, ongeveer vier jaar in Marokko woont met man en kind, baat een via via reiscafé uit in Marrakesh, ongeveer 70 kilometer van waar de ramp zich voordeed. Lotte, Goedemorgen. goedemorgen. Ja, Hoe is de situatie daar intussen? Wel, uh, hier in de wijk waar ik ben is het heel rustig. Um, iedereen in mijn wijk is terug binnen aan het slapen. Um, wel... Ja, met de nodige angst. we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een zaklaar staan om als het nodig is meteen naar buiten te vluchten. Met wat spullen mee te hebben. Hè. Er zit water in, er zitten wat kleren in en een, en een deken, omdat het s'nachts wel koud is. Mm -hmm. um, maar uh, in de Medina van Marrakesh, daar, um, daar is de meeste schade hier in Marrakesh. Dus in de oude stad. Daar zijn gebouwen naar beneden gevallen. Uh, daar zijn... Um, uh, ja, minaretten van moskee gevallen en daar slapen veel meer mensen nog buiten, op pleinen omdat ze schrik hebben voor naschokken um, maar ook omdat ze soms gewoon geen dak meer boven hun hoofd hebben. En daar wordt dus volop um, opgeruimd, uh, puin geruimd en ook nog altijd gezocht naar mensen, want ook uh, wij um, ja, kennen nog iemand die uh, vermist is, iemand die uh, heel vaak bij ons uh, in Via Via heeft, uh, heeft meegewerkt die is, uh, ja een figuur in onze wijk. Uh -huh. En um, Abdella, hij is uh, een beetje onze vaste klusjesman. Uh, um, en die is nog altijd vermist. Ja, intussen zien we ook beelden van, uh, ja, van de instortingen in het centrum van, uh, van Marrakesh. Dat ziet er, ziet er echt heel, heel erg uit. Je zei daarnet wel van ja, wij maken ons altijd klaar om buiten te gaan slapen. Hebben jullie zelf buiten geslapen uh, uh, dit weekend? Uh -huh. Ja, ja, die vrijdag uh, na de aardbeving, ik zag dat echt niet zitten om, terug, uh, om, om ergens binnen te gaan slapen. En niemand, uh, je weet echt niet wat er gaat gebeuren. Het was zo hevig... Mm -hmm. Um, dat, dat je eigenlijk alles verwacht nadien, of, of dat er nog precies van alles kan gebeuren. Het is heel onheilspellend. Dus wij hebben op een plein geslapen samen met, um, met mijn man en mijn kind en, uh, onze, uh, en met mijn schoonzus zijn haar gezin. Uh -huh. Maar we waren echt niet de enige familie. Um, iedereen heeft uh, ja, op een of andere manier toch dekens uh, genomen uit hun huis of zo. En dan uh, ja, daar ergens gelegen. Ja. Ik, ik snap het, want worden jullie woningen of, of de gebouwen nu ook nagekeken die wel nog want je zou zo angst hebben dat het s'nachts plots dat gebouw instort of. Ja, wel, dat, um, in, in de Medina, in de oude stad, uh, zijn ook, um, is een ploeg van UNESCO ook bijvoorbeeld, omdat dat werelderfgoed is, um, is zijn die ook gebouwen aan het uh, nakijken. En gisteren nog, uh, zag ik op een filmpje, een, um, een, een, een gebouw dat, uh, ja, dat deels was ingestort, maar gewoon overdag ineens, plof, viel er nog ah, een heel stuk ah, naar beneden. Ja, daarom. Dus dat kan gebeuren. Maar bijvoorbeeld ons gebouw, en dat is heel beanstigend, uh, Um, er zijn overal barsten in. Geen gigantisch grote, maar je, nee. ja, onze living, onze badkamer en aan de, aan de buitenwand is er een hele grote barst. Het voelt heel onveilig, maar ja, er is iemand komen kijken die zegt, bon, dit moet oké okay zijn, maar het is geen, ja, het is geen veilig gevoel. Helemaal ja, gerust ben je aan, toch niet? Dat begrijp ik wel, ja. Nee, nee, aan de andere kant moet ik ook wel zeggen, um, in Medina en in heel Marcus zijn er... De heel veel plaatsen waar je gewoon wel kan zijn. Er zijn mm -hmm. ook nog heel veel toeristen natuurlijk. Ja, de toerisme Want, is weer op gang gekomen als ik ergens, ja. ja is eigenlijk nooit gestopt. Er waren ja. hier volop toeristen. Natuurlijk is gewoon heel onverwacht gebeurd. Is, ja. het, het leven hier begint zich... Let op, in Marrakesh, heel, echt te, te herpakken, te hernemen. Um, en toeristen die zullen ook... Um, ja, ik, ik vermoed, tegen het einde van de week gaat dat hier zijn een gewone gang gaan. Maar we hebben ze allemaal heel hard wij zijn er bij wijze van spreken met de schrik van afgekomen mm. in de bergdorpen is, mm -hmm. het, uh, is het rampzalig ja. daar is het nog, uh, ja, het moet allemaal op gang komen natuurlijk bij ons op Radio 2, Lotte van den Boogaert die al zo'n jaar of vier in uh, Marokko woont zeg Lotte, nog één vraagje hoe is de solidariteit van, uh, van de bevolking in de buurt daar bij jou? hoe voel je dat? Gigantisch groot. Um, er is opgeroepen om bloed te geven. Um, meteen na die oproep stond er een megafile. Um, en er is uh, een record aantal liters bloed uh, um, verzameld. Dat zal de hele komende weken zal dat nog zo zijn. Uh -huh. En er is heel veel solidariteit. Mensen geven geld, dekens, eten. Um, en mensen trekken ook zelf um, de bergtorpen in, als ze dat kunnen, om, uh, om te gaan doneren. Um, dus uh, ook een uh, Samira, een Belgische vriendin van mij. Die hier woont, heeft dat gedaan met enkele vrienden. En, um, en zij zijn gisteren ja, een aantal dorpen inge, ingetrokken om, um, om conserven uh, te geven, om, uh, om water te gaan geven. Mm. Dus dat is heel erg nodig. En de solidariteit, zoals we de Marokkanen kennen, is groot. Heel groot. Ook vanuit België. Ja, ook dat is heel mooi om te zien dat er aan zo'n verhaal ook wel een heel mooi stuk aanhangt. Dankjewel, mm -hmm. Lotte. Heel veel goede moed daar. Uh, probeer het daar een beetje veilig te houden, vooral zeg. Dank je wel. Alles daarover op VRT Nieuws kun je ook zien wat je zelf kan doen en welke verhalen er in jouw buurt allemaal aan het beginnen zijn. Goedemorgen, dit is Abba en Leij, jouw lui van me.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 nooit we zoveel Gaat. Is de ik mij? Maar we gaan nooit, want zo meteen is er Benjamin Scholaard met Kickstart. Als je nu dat gevoel hebt van: oh, ik wil een liedje, zo'n leuk liedje om die hittegolf af te sluiten, zeker doen. Ik heb een beetje een Frans gevoel vandaag. Waarom? Gewoon, een paar <laughs> Morgen alweer een gezellige boel. We hebben een bezoek van Otto-Jan Ham, die bezig is met zijn talkshow. is Sagwao en onze weervrouw Jacot die zorgt dat je weet waarom de stadsmus zo'n straffe vader is. Ja, Shema, welke, welke muziek heb jij gezien? Aranka van Becky G. Oh, Mooi. Uh, ja, we geven dat door aan de dienst. Uh, het is wel muziek. Zuiders, ook het is echt hittegolfmuziek. golfmuziek. Goedemorgen, oh. de beste buurt. Denk daar maar vandaag eens over na en schrijf je buurt in op radio2.be. Klik daardoor op de beste buurt en misschien komen wij wel langs met de volledig radiocircus, live show van de ochtend en een straffe artiest. En Ingrid Staket, het Hijst op den Berg, is het ook van plan. Ingrid, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Ja, we genieten er nog altijd van. Je hebt gisteren een Mechelbaanfeest ja, ja, ja. gehad. Maar wat is een Mechelbaanfeest bij jullie? Ja, we hebben een hele lange straat en het uh, is voor de eerste keer dat we met de zoveel mogelijk bewoners uh, samen zijn gekomen. En dat was super goed gelukt. We zijn met twee, 200 mensen vanuit de, uit de buurt hier uh, samen gekomen, Allemaal met de baanbewoners. En uh, het was super super leuk. Ik ben ook super avond uh, nageneten. Dat is veel volk. Keigoed. Was het laat? Ja, ja. ja. veel volk, veel volk. Echt uh, echt niet verwacht. Ik had gehoopt van, ja als we de 50 halen, dat zal goed zijn. De 100 zou schitterend zijn. En uh, er zijn ineens 200 mensen ja. die zich inschrijven. Ik was hey, wel. Maar de Mechelbaanfeest lijkt me toch wel iets waar je dan eventueel nog een extra buurtfeestje zou kunnen mee verdienen. Ga ja, je de... ja, ga je buurt inschrijven, Ingrid? Ja, ja, ja, absoluut. Ik ga onze buurt eens schrijven. Zie zo, het is simpel. Radio2.be of je kan ook gewoon even via de app De app van Radio2. Klik daardoor en dan kom je meteen terecht waar je moet terechtkomen. Doe het snel, want voor je het weet, kiezen we een buurt. En misschien is die jou wel. Ja. Ingrid, geniet van de oh, dag. Ja, schitterend, maar, maar zeker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 ...al dertig jaar simpelweg goedkoop. Dankjewel Peter en Kim. Zometeen is het dus aan jouw Frans plaatje of iets anders kan allemaal. Stuur maar door in de Radio 2-app.